Wees hem nou! Ik heb nog geen drumstel gehoord dus op dat laatste. Haarlem <laughs> laat je horen kon... voor, de good alvast! Nee jongens, het was het. Het was het en het is... Goed, het is 1 over twaalf. Uh, uh, Rob, Rob Alvenaar. Krijgen uh, jullie daar een boete voor? Wanneer begint de boete? Uh, ik heb geen idee hoe laat de boete precies begint. Maar er is een, uh, iets van een stilteverplichting. Om 12 uur. Ja, nou, het is, uh, ik wou net zeggen, reken maar dat de buurt nu met het stopwoord zit. Ja, die, zit, van, die uh, gaan nu uh, bellen. Ja, die ja, gaan ja, nu, ja, denk uh, het ook. Nou Rob, uh, ik denk dat uh, wij als uh, Rationen niet anders kunnen dan uh, aan jou het woord laten van uh, de eerste evaluatie. Van de Vrijheidspop 2010. Nou, het was top. Zo. Nee, ik wilde, ja, laten we nou kort en bondig zijn. Ik bedoel, uh, vanaf het begin, zelfs met Ethereum en Keijer de Metal, stond er toch wel aardig wat publiek. wat helemaal ja. uit hun dak ging. Ja. En uh, tot ja, nu, de Gucci All-Stars, denk ik dat het veld niet echt leeg is geweest. Nee, wij hebben het nog even aan de burgemeester gevraagd. Uh, wat zijn de grenzen van Haarlem? Kan dit nog verder uit de hand lopen? Qua mensen en zo. Ik heb niet het idee dat er iets uit de hand is gelopen. Dus nee, maar ik bedoel nee, mij, Ja, nee, natuurlijk. Maar dus, uh, het, ik denk dat we de volgende test over vijf jaar krijgen... als iedereen weer vrij is. Want dit is natuurlijk wel zo'n jaar wat een jubileumjaar is. Het uh, ja. Pensioen voor de vrijheid. Of is het ook weer? De, ja. de oorlog gaat met pensioen. Wat ja. was het? En, maar, maar, maar het loopt al jaren dat ze zeggen van... nou ja, kan het nog wel? En ze nog wel verantwoord. En er zijn zelfs andere locaties. Maar dat is gelukkig nog nooit zo ver gekomen. Want je kan hier niet weg. Nee, nou nee, ja, we het kan wel. Wel, maar ja, dat, dan, dan moeten we weg uit Haarlem. En dat willen we natuurlijk niet. En dat wil Haarlem ook niet. En dat wil de provincie niet. Want we staan bij hun in de achtertuin. Dat vinden ze ook leuk. Want dan moet je ergens naar uh, Floriade trein of zo? Ja, of uh, Spaarwouden. Uh, ja, maar ja, dat is gezellig. Dat is geen Haarlem. Nee, dat is maar goed, 30 jaar beveiligingspop. Uh, uh, uh, het voelt goed. Ja, het is het punt zeg maar. Het is oké. Okay. Het is prima. Ik denk dat we heel blij zijn met hem het gegaan. is En we zijn nog steeds verbaasd dat we na 30 jaar dit nog steeds met vrijwilligers kunnen doen. Want dat zie je niet snel hoor. Zo'n Festival is dit met alleen maar vrijwilligers. Nee, want dat gaat in. De, uh, elk beveiligingspopfestival die doet het met vrijwilligers of is uh, zijn ze hier uniek erin? Uh, het bevrijdingspop is uniek erin. De andere ja, wel, bevrijdingsfestivals ja. die doen het uh, heel veel ook met betaalde mensen, ja. Hey, volgend jaar de 31ste. Uh, is het dan wel, wel weer overtreffende trap? Of uh, ja, ik heb niet het idee, zeg maar, dat er heel veel aandacht aan de 30ste. Natuurlijk is het wel uh, bekend gemaakt, maar de, de line-up zie ik volgend jaar ook bijvoorbeeld al staan. Nou, dat zou ik dan helemaal niet erg vinden. Als we zo'n soort line hebben volgend jaar. Nee, precies. Maar uh, wat zit je... Ik zie hier een nekiet een beetje... Nee, ik, uh, ik wacht. <laughs> nee, maar volgens mij uh, moeten we de Rijntem breien langzamerhand. Want uh, we zitten al ook al voor twaalf. Hè, en, ja. uh, en wij zijn ook vrijwilligers. Ik weet, van jou, ik weet van jou dat jij... Hoe laat moet jij waar zijn, morgenochtend? Morgen? Nou, half acht uh, heel erg vroeg ergens, ja. Ja, en Rob moest ook... Uh, ik moet om tien uur Velsen zijn, maar jij om negen uur in Arnhem. in Arnhem. Dus, Arnhem. Nou, dus ik denk dat, dat René het verste weg moet hebben. Ja, ik moet... Uh, ik Gaan we gaan om kwart over zeven weer in de auto zitten. Ik kan beter nu gaan rijden. En dat is, dat is slecht voor de A9 mensen. Ik kan beter nu gaan rijden. Ja, mensen wij gaan afsluiten. Ja. Oké. Okay. Um, dit uh, was uh, bevrijdingspop uh, Even ja. uh, bevrijdingspop bedanken. Uh, jij staat hier nu eventjes als uh, een van die vrijwilligers. Maar uh, bedankt voor de gastvrijheid. Voor de mensen die, uh, hebben, die op het terrein zijn geweest. Die hebben ons ongetwijfeld zien staan. Want we hebben een hele mooie locatie gehad met ramen dit keer. Ja. En uh, we, hebben echt, uh, nou, we zijn hier behoorlijk in de picture. Dank daarvoor. We hopen de volgend jaar net zo'n mooie Kate te krijgen. Zoals we even minder waardig gezegd. En uh, nou ja, tot volgend jaar. Daar denk ik ook dat het een goed plan is dat jullie volgend jaar weer zijn. Want ik weet nog niet hoeveel, maar ik denk dat heel veel mensen naar jullie geluisterd hebben. Uh, de streams die waren weer aan het uitpuilen. Dus dat is een goed teken. Ja, dat is altijd een goed nieuws. Dankjewel. Dag op, tot volgend jaar. En je zei het al, nee vrijwilligers. Ja, dus wij moeten ook aftaaien. Ik ja. zou je zeggen, wij zetten zo direct de zender uit, zeg maar. En dan hoor je weer de normale programmeringen van AB Radio H&M 105. En ik denk ook, ik, ik hoop ook dat ze in Zandvoort CFM. en in BVW BV iemand aan de knop hebben om het over te nemen. Ja, daar Anders... zit er iemand met kleine oogjes te wachten van... jongens, ja, het is 12 uur. Jongens, gaan naar huis. Ja. Um, maar... Uh, vergis je niet. Wij zijn hier nog niet klaar. Wij moeten ook opruimen. Wij hebben ook nog... twee keer 130 kilo naar beneden... Te sjouwen. Uh, aan studioapparatuur en dat soort dingen. Dus uh, mensen... gaan lekker naar bed. Bevrijdingspop... 2010 was wat mij betreft... Uh, ja, het was weer een feest. Ik had van tevoren gedacht... crisis en zo. Er is geen geld. Moet je kijken wat er vandaag allemaal gebeurt. Het was uh, geweldig. Ik, ga, ik maak er niet zoveel woorden meer aan. Uh, nee, uh, ik ga ook niet alle namen noemen. Iedereen bedankt. Nee. Van alle medewerkers, want het zijn allemaal vrijwilligers. Mensen, denk daar aan. We hebben het graag gedaan, volgend jaar weer. Uh, bekijk de foto's nog de hele week en daarna ook bij En dan kan je gewoon uh, zien hoe wij het hier gedaan hebben en hoe die gekke jocks hier achter de knoppen stonden. En uh, ook de bandjes, is iets allemaal. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Bye. Ik zeg, druk maar op de knoppen. Signing off.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 This muffet all up in her skirt. Mansley and Glad never made it home. They got some cooking to do. Oh, yeah.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 Let's jump.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 De pijn vervaagt, we zullen ze moeten dekenen.